Het derde stukje ook weer beginnen met een gedeelte van een vers van de Tao Te de Ching. Deze keer het zestiende. Tracht naar de uiterste leegte, bewaar de diepste stilte. In het gevoel der tienduizend dingen, zij aan zij, ontwarende we een wederkeer. Terugkeren naar de wortel heet stilte. Dat is wat we het herstellen van ons mandaat noemen. Het herstellen van ons mandaat betekent tijdloos zijn. U begrijpt dat hier een mens aan het woord is die weet waar hij het over heeft, die zich tot het midden richt, in het centrum in zijn eigen hart. Er spreekt ook een mens die ons als voorbeeld zou kunnen dienen. Omdat hij die in alle opzichten leeg is geworden. En in leeg in de zin geen enkele voorkeur heeft voor dingen die hem bevallen, die hem aangenaam zijn. En ook geen afkeer heeft van de akelige dingen die hem overkomen. Het lijkt bijna alsof hier een hele heilige mens aan het woord is... Terwijl Lao Tse hier toch een mens mee bedoelt die in een proces staat. Hij heeft het nooit over iets onbereikbaars waarvan we denken van nou ja, wat beginnen we er maar niet aan, want dat is heilloos. Het gaan, het openstellen voor Tao is een proces. Als we gaan leren om het yin en het yang te aanvaarden zoals ze zijn... Namelijk hulpmiddelen om ons bewust te worden wie we zijn, waar we staan, waar we naartoe gaan. Dan blijven yin en yang natuurlijk gewoon met ons leven verbonden. En er gebeuren gewoon dingen die ons raken, diep raken, ons schokken, die ons enorm pijn doen. Er gebeuren ook dingen die ons heel blij maken waar we... Vreugde we mogen genieten. Er is alleen een groot verschil. De mens die zich bewust wordt van het tijdloze in zichzelf, verhangt zich als het ware niet daaraan. Hij begrijpt dat de dingen die gebeuren er zijn om hem verder te helpen en niet om bij stil te blijven staan van waarom overkomt mij dit akelige. Maar die het yin en het yang, de werking ervan, ziet als behorend tot deze wereld en daarin probeert om ze te aanvaarden, om dat wat er gebeurt in het leven te aanvaarden. Het gaat niet vanzelf om ons eigen belang opzij te zetten. En het vraagt aandacht om ons te richten tot de tijdloze natuur in het centrum van ons hart. Het vraagt om een wilsbesluit om keuzes te maken wanneer we ons toewijden aan dat hart en wanneer we de dingen doen die we nu eenmaal de hele dag door te doen hebben. We kunnen dus niet rustig achteroverleunen en denken van het komt allemaal vanzelf wel in orde. Het paradoxale is dat we dus aan de ene kant een wilsbesluit moeten nemen en aan de andere kant ontdekt hebben dat we ons ik niet met ons ik kunnen bestrijden. Daar komt het toch een beetje op neer waar we het over hadden voor de pauze. Daarbij komt Tao zelf ons tot hulp. In de gewone wereld gaat het om allemaal meer worden. Wie de weg tot Tao gaat, gaat de weg van minder worden. Hij gaat terugkeren naar de wortel, naar de stilte. En Lout zegt, dat wordt ook genoemd het herstellen van ons mandaat. Dat roept misschien wat vragen op, omdat het mandaat krijgt een volksvertegenwoordiger namens zijn kiezers. En hij krijgt dan een opdracht die hij binnen een bepaalde speelruimte uit moet voeren. Ieder mens bevindt zich ten alle tijde op de weg tot Tao, want dat is de levensweg. Maar deze natuur is niet ons bezit en het leven is niet ons eigendom. Ons tijdelijke leven is ons toevertrouwd en we mogen er naar eigen inzicht en vermogen voor zorgen. En gedurende dit leven mogen wij namens het tijdloze in ons in de wereld van de tijdelijkheid handelen... En dat is het mandaat wat wij hebben gekregen. En dat mandaat herstellen houdt in dat we dus onze tijdelijke natuur, die op ons eigen belang gericht is, leren loslaten. En daarmee scheppen we de voorwaarden waarop die tijdloze natuur als het ware uit het duister, dus uit het onbe ons onbewuste, aan het licht gebracht kan worden, ons bewust kan worden. Onszelf loslaten is dus niet iets wat wij zelf kunnen doen. We kunnen er alleen de voorwaarden voor scheppen waarin het plaats kan vinden. We zouden niet toe in staat zijn om onszelf zodanig los te laten, omdat we daar ontzettend krachtig onze wil voor in moeten zetten. En die wil gaat zich meteen tegen ons keren door het ego te versterken. Vanuit de kracht, vanuit Tao in het hart gaat een kracht uit die de T wordt genoemd, T-E-H schrijf je het. De uitspraak is helemaal fout hoor, je zegt niet de T, maar je zegt te. Maar dat klinkt nogal uh, onhandig als we het hebben over de T van Tao, dan raak ik een klein beetje de weg kwijt. Dus we hebben het maar over de T met het risico dat we dan aan het kopje T van net denken. Wij kunnen onszelf dus niet loslaten. We kunnen alleen de voorwaarden scheppen waarop dus de kracht die van Tao uitgaat, de T, dit in ons en door ons en met ons kan bewerkstelligen. Die kracht die van Tao uitgaat is dus niet, net als Tao, ook niet gepolariseerd, is ook niet van deze natuur. En wanneer we ons met de tijdloos midden ons daartoe richten, dan wordt dus die kracht die van touw uitgaat, die neutraliseert als het ware ons, al onze verlangens en al onze willen en al onze behoefte om iets te, te doen. Die helpt ons als het ware om los te laten, stil te worden, te, het wordt ook wel genoemd, te zitten en vergeten. Tegelijkertijd blijven wij... ...deel uitmaken van de wereld, van de polariteiten... ...en hebben we daarin gewoon ons werk te doen... ...en nog zo wat onze vrije tijd in te vullen enzovoort. En het paradoxale is dat we dit gewoon kunnen blijven doen... ...omdat die tijdloze kracht zich daar helemaal niet van aantrekt... ...dat wij in de supermarkt in de rij staan... En ons erger omdat het weer de verkeerde is. En dat we naar ons werk moeten morgen. Waar we wat problemen hebben met al die aardige toestanden. Mensen. Buren. Wat dan ook. Dwars daar doorheen blijft die kracht werkzaam. Of we ons ervan bewust zijn of niet. Alleen met één groot verschil. Dat wanneer we ons daar wel van bewust zijn. Dat we dat waar kunnen nemen. Dat we dwars door die ergernis van in die verkeerde rij staan, toch een bewustzijn is van dat dat andere tegelijkertijd dwars door ons heen werkzaam is. Als het ware een soort stilte te midden van een hele hoop herren. Dat klinkt heel paradoxaal, maar het is ervaarbaar. En het is vooral een ingrijpend en een langdurig proces... ...waarin we leren door vallen en opstaan. En terwijl we dat vallen en opstaan doen, vervullen we dat mandaat in ons. In de Taoïstische filosofie wordt het door uh, Lao Tse genoemd... ...het gaan van de weg van het midden, het gaan van de weg van de koning. Geen uiterlijke koning, maar een innerlijke koning. Ik laat tot slot van dit stukje weer het wandje aan het woord die zegt Waarlijk, in het open en stil zijn, met vredige mildheid en in eenzame kalmte niet doen, hoe wee Daarin ligt de grondslag van hemel en aarde Daarin ligt de hoogste uiting van de thee van Tao Daarom zullen de koning en de wijze immer daarin verblijven. Tot zover zwangje. In de pauze kwam iemand naar me toe die vroeg of ik een bepaald zit van het nog even kon herhalen. Uh, ik kan u geruststellen, u hoeft het niet allemaal op te schrijven of te onthouden, want de komende vier weken zal er steeds een stukje van de lezing van vanavond en ook de, de vragen die gesteld zijn uh, op de website van Hart Hartvertao uh, gepubliceerd worden. U kunt het nog eens rustig nalezen, er zullen ook alle citaten van Loutse en van Zwangtje uh, opkomen te staan. En Het is dan ook gelijk voor degene die hier vanavond niet konden zijn, en, uh, een mooie afronding van de module, de negenweekse module. Maar u bent in de gelegenheid, omdat u hier lijfelijk aanwezig bent, om een inbreng te geven. En dat kan straks niet voor de anderen die het op de site lezen. Ja, meneer. Wat u, wat u net aan het woord was, ook uh, een mooi beeldvormer van een orkaan. Bij het oog van de orkaan helemaal stil is. Als je ja. in het oog van het orkaan zit, dan lijkt het net alsof er helemaal geen orkaan is. Terwijl even verderop in die ruimte daaromheen een enorme storm voedt. Ja. En die storm die zie ik als de yin-yang, dus dat is ja. allemaal in bewegingen, heel roerig. Ja. En dat, die, dat oog van die orkaan, dat zie ik als de ware natuur, dus als die, ja. die kern waar, bij de, waar geen dualiteit is. Ja, mooi. Dat kan okay. ik even heel <laughs> goed Ja, dank u wel. Heeft iedereen het kunnen verstaan? Ja. Want de orkaan en het oog. Maar, maar dat geldt ook voor de plek waar je nu zit. omdat deze aarde die reist om de zon. Ik weet niet zo'n heel tien meter. Ik ga die getallen niet noemen, maar ik ga je opzoeken. Maar wij reizen ook met ons zonstelsel. Ja. in het melkbedstelsel. En dat melkbedstelsel reist ook weer om het galactische centrum. Ja. En, en dat zijn snelheden, dat gaat echt naar ongelooflijke snelheid. En terwijl als we hier zitten, is het stil. Ja, ja. Ja, die aarde bewegen met een noodgang. is die stil, die taal, waar ja. je elke milliseconde, microseconde, uur, jaar, bewust van kan zijn ja Iedereen kunnen horen wat meneer zei, dus dat er ook in het hele grote, hetzelfde principe geldt als in het hele kleine. Alles draait om iets heen, in toenemende snelheden. Sterrenstelsels, harder dan wij als aarde. En alles draait om een schijnbaar leeg midden. Een leeg gezien vanuit onze optiek dan, hè? omdat we het uh, niet niet in kunnen vullen, maar het lege, het tijdloze is, als, is veel gevulder, maar dan niet met de dingen die in hun tegendeel kunnen verkeren. Ja, meneer. Deze vraag was allemaal dus eerder gehad, maar ik heb de ...daar we de jing wel gelezen voor de loop der jaren, mm -hmm. maar ik heb me wel eens afgevraagd van op wat voor manier nou de Chinees, of de HLC, tegen het begrip van liefde zou aankijken, zoals dat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament mm -hmm. door Jezus is ge gebruikt, oh. uh, Hoe zou je dat koppelen aan de noties die u uh, vanavond met ons me deelt? iedereen de vraag kunnen verstaan. Mm -hmm. ja. uh, Loutzee geeft daar uh, een heel duidelijk antwoord uh, op in zijn tweede vers. En ik meen in vers 67, maar dat zou ik even voor u na moeten kijken of dat klopt. In het tweede vers zegt hij dus: Mooi en lelijk volgen elkaar op. En uh, lelijk of uh, goed en kwaad en hoog en laag. Hij benoemt daar steeds de van polariteiten die wij als tegenstellingen ervaren... maar in wezen polariteiten zijn. En datzelfde geldt dus voor uh, alles wat uit onze tijdelijke natuur voortkomt... dus ook liefde, kan omkeren in zijn tegendeel. Dus in haat. Iedereen die wel eens meegemaakt heeft hoe een, een stijl dat uit elkaar gaat... Uh, hele nieuwe namen voor elkaar bedacht heeft, uh, van jij vuile enzovoorts, in plaats van vroeger lieve schat, die begrijpt wat ermee bedoeld wordt met menselijke liefde. Uh, in zijn vers 67 zegt de dat degene die mij goed doet, die doe ik goed. Degene die mij niet goed doet, die doe ik ook goed. Zo wordt de kracht van Tao de T werkzaam. En de kracht van Tao, de T, daar gaat een werking van uit die um, ook een tijdloos mededogen wordt genoemd, de tijdloze liefde. Daar zegt hij, ja, ik, ben, ik weet niet alle versen uit mijn hoofd met, bij nummer te noemen, maar ik zal het op de site zetten, dat ook van de, uh, de mens die zich tot het tijdloos midden richt, tot de kracht van Tao in zichzelf, dat hij drie schatten mag ontvangen. En de belangrijkste daarvan is de tijdloze, meedogende liefde. die Dus tijdloos in de zin die niet gepolariseerd is, niet in zijn tegendeel kan verkeren. En dat is, dan mogen we geen, niet de vergissing maken met dat uh, te vergelijken met onze menselijke liefde. Want dan denken we van, oh dat betekent dat ik voortaan dus voor iedereen moet zeggen... ja schat, natuurlijk lief nou je hebt het helemaal gelijk hoor... Uh, dat is onze invulling van lief zijn, maar de tijdloze liefde kan ook inhouden dat we ervaringen opdoen die heel heilzaam voor ons zijn, maar die we niet als prettig ervaren. Het is een tijdloze liefde die alles met ons mogelijk maakt wat tot ons heil is in de zin van heel worden, in de zin van verbinden met Tao. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat wij dat zelf labelen als fantastisch, leuk en liefdevol. Is dat een beetje antwoord op ja, ja. dat dus, Wat hebben we hier nou van geleerd? Is dat nou dezelfde liefde als Jezus sprak in het testament? Ja, want ja, Jezus sprak ook over taal. Ja. Ja. ja, absoluut. Het sprak ook over zachtmoedigheid, hè? wat dan van ons gevraagd wordt als we ons niet op ons ego richten... ...kunnen we mild zijn naar een ander toe, naar degene ook waar we problemen mee hebben... daar kunnen we het best een tijd moeilijk mee hebben omdat er altijd iets in ons botst... ...en altijd een behoefte is om gelijk te hebben... ...en, en dat we toch, wanneer we ons eigen gelijk even loslaten en meteen die mogelijkheid, die ruimte ontstaat... om ons ook te kunnen verplaatsen in, in het belang van de ander... in de visie van de ander... dat wat de ander uh, ertoe bracht om te handelen zoals de, uh, de, die handelde. En dat uh, heeft met zachtmoedigheid te maken... die voortkomt uit die tijdloze liefde. En daarin vinden... Dat het ook een, een universele waarheid is, bewijst ook dat Loutzee over spreekt en, en vele eeuwen later ook de, de, de Christus daarover spreekt. Daar raken we wel een, een fundament aan van, van, van uh, religie of onze verbinding met het tijdloze. Dus ja. eigenlijk is... De liefde, de alles liefde. Ja, Dat is een... die niet, niemand buitensluit. Ja. Niet zo van... Jou, jou vind ik aardig, dus jij krijgt wat van me. Met jou wil ik niks te maken hebben, dus, uh... Met jou wil ik niks Ja, Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Uh, misschien uh, in aanvulling erop, uh, Librecht, die je net noemde ook, die heeft een boek geschreven als terugblik op zijn 80 jaar filosofie zijnde... Winnie een heel uh, grappig uh, situatie beschrijft. Hij zegt: een mens heeft een lichaam en in feite een aantal dingen zijn niet te verklaren uit het lichaam. Emoties niet. Emoties, energie zijn niet daaruit te verklaren. Maar die T is altijd geweest, is nu ook nog steeds en die is ook overal. En die T die bij het lichaam komt, kun je dan gebruiken die energie om ...dingen te doen, om dingen mooi te vinden, om te iemand te houden, ook om te iemand te haten. Het is het gebruik van de thee die buiten is, in het lichaam, <coughs> en dan die, die relatie aan. En dus de liefde is overal, ja, de thee is overal, dus die liefde is overal te gebruiken. Maar ook haat is overal te gebruiken. Dat is uh, de, de situatie die hij daar heel mooi beschrijft. En die link tussen thee en het lichaam vind ik daar heel uh, mooi gedaan. En dat is ook een antwoord op de vraag uh, van toepassing denk Dat is een heel betoog. <nog een poort. tik> ja, is, ja ik, ik, ik, ik, ik vat een hoop dingen samen. En, en, en, ja, ja. Gezien ja. Ja. <toire> de tijd moet ik een beetje tempo maken. Het laatste stukje gaat over de mens die die weg van de koning, de innerlijke koning wil gaan. En daarover zegt Lao Tse in vers 25: de koning richt zich naar de aarde, de aarde richt zich naar de hemel, de hemel richt zich naar Tao. De Tao is van zichzelf zo. Het Chinese karakter voor koning laat dat zien. Even kijken of we een onkeer zien. Dit is het Chinese karakter voor koning. Het bestaat uit drie horizontale strepen. De onderste stelt aarde of het yin voor. Het vrouwelijke, het ontvankelijke. De bovenste, de hemel, het yang, het mannelijke. Het krachtdadige. De middelste horizontale streep stelt uh, ons mensen voor. En de verticale streep is de kracht van touw die uitstraalt vanuit het ondoenbare dwars door ons heen. Ook in ons lichaam, in het ruggenmerg. Die hoofd. ...en hart en handen met elkaar verbindt. En dan zeg je van, goh, wat vreemd. Wat Laudsee zegt, de, hij begint met de koning, richt zich naar de aarde. We denken van, we moeten juist weg van die aarde, we moeten naar de hemel. Hè? Zo hebben wij dat, die opvatting hebben wij daarover. Hè? Laag is niet de bedoeling, hoog, dat moet het zijn. Maar er moet eerst een stevige basis zijn... En dat houdt ook in dat die mens zichzelf eerst goed moet leren kennen. Want anders zou hij zichzelf uh, openstellen voor misleiding en bedrog... dat uit zijn eigen denkbeelden voortkomt. Vanuit die stevige basis kan hij zich omhoog richten naar het mannelijke. Naar de, wat in door laudzee de hemel wordt genoemd. En dat bedoelt hij dus niet meer een soort hemel waar naartoe gaat na een, een dood of zo. Maar dat bedoelt hij dus letterlijk het, het firmament, maar ook in onszelf ons hoofd mee in dat hoofd vindt die mens de inspiratie om tot de daad te komen maar dus zoals we gezien hebben niet de gewone daad van doen, maar juist de daad van niet doen en dat is alleen mogelijk wanneer dus de aarde de stevige basis omhoog gaat zich verbindt met de wil om te doen en dat naar weer als het ware naar beneden gaat... in het centrum, in, in de jong, in het tijdloze... waaruit dus de energie voortkomt om onszelf los te laten. Omdat we onszelf nu eenmaal niet... aan de haren uit het moeras terug uh, omhoog kunnen trekken. En daarom wordt ook wel gezegd... dat Tao volgen inhoudt afleren. En afleren uh, van onze persoonlijke voorkeuren afleren van onze begeertes... afleren van ons op onszelf gericht zijn. En wie die weg van de koning gaat... gaat als het ware midden tussen het yin en het yang door. Je ziet hem hier. Dat betekent dus dat je de polariteiten steeds van bewust bent... dat ze met elkaar verbonden zijn. Dat je ze niet beschouwt als tegenstellingen... van je hebt een tijdje in je leven, heb je geluk... En dan heb je een tijdje in je leven ongeluk. Maar dat je beseft bij alles wat je doet... van alles heeft twee kanten. Iedereen heeft gelijk vanuit zijn eigen visie. Iedereen heeft ongelijk vanuit de andere visie. We zijn uh, allemaal daarin uh, beperkt. En we zijn daarin allemaal met elkaar verbonden... door het tijdloos midden. En vanuit dat tijdloos midden... ...werkt dus de kracht van Tao, de T En de afzien van egocentrisch handelen wordt in, door Lao Tse Wu Wei, genoemd. Niet doen. En hij zegt daarover in zijn vers 48... ...dat wie aan studie doet, wordt dagelijks meer. Die zich tot Tao richt, wordt dagelijks minder. Minder en minder tot hoe mee wordt gedaan en wanneer niet doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan en wat blijft er dan niet ongedaan? De tijdloze kracht die van Tao uitgaat. En hoe leger ons hart wordt aan eigenbelang, hoe krachtiger de kracht die van Tao uitgaat ons hart zal vullen. En het ons mogelijk zal maken om de weg te gaan waarin het tijdelijke getransformeerd wordt in het tijdloze. Het gaan van de weg van het midden is geen kwestie van ons inspannen om iets te bereiken, maar om geleidelijk aan onszelf los te laten. En wanneer we dat doen is er geen ik-besef meer. En daarom ook geen ik dat zich meelaat slepen door de polariteiten. Wat blijft is leegte in de zin van dat we dat niet in kunnen vullen met iets wat ons bekend is. En ons hart is dan leeg aan persoonlijk belang, maar tegelijkertijd totaal vervuld van de kracht van Tao. Deze houding, deze levensvisie, deze levenspraktijk wordt door Twangtje genoemd vasten van het hart. En ik zal tot slot van deze avond een klein stukje voorlezen wat Twangtje hierover te zeggen heeft. In een tweegesprek, een fictief gesprek tussen een leraar en een leerling. En die leerling heeft natuurlijk een Chinese naam die voor ons heel lastig is. Hij heeft namelijk Geweetje. Vraag me niet wat het betekent. Het is vast heel mooi. Maar Gweetje vroeg aan de meester: Mag ik u vragen wat het vaste van het hart dan wel inhoudt? En de meester antwoordde hen: Concentreer al je aandacht. Luister niet meer met je oren, maar luister met je hart. Luister niet meer met je hart, maar luister met je chi. Wat hoorbaar is, houdt op bij de oren terwijl het hart nog ontvankelijk is voor symbolen. Maar de chi, de levenskracht, is leeg. Slechts dingen geven het gestalte. Voorwaar. In die leegte wordt Tao vergaard. Leeg zijn. Dat is vaste van het hart. Geweetje reageerde met... Zolang ik er niet in slaag om op die manier te vasten, blijf ik de gweetje die ik in feite ben. Slaag ik er wel in, dan bestaat het gweetje niet meer. Kan dat dan leegte genoemd worden? Absoluut. wij dus elkaar tot slot toe dat wij in dit opzicht volledig mens mogen worden. Die stilte werd ons deel. Ja. He? Ja. Heb um. je wat dus dan? Hé, ik heb een heel goed geluid. <lacht> <lacht> Al aan het begin van uh, je lezing... Uh, gaf je ons een opdracht mee... die me de hele avond bijgebleven is. Namelijk alles los te laten... ...wat ons vasthoudt. Nou ja, dat vond ik echt zo ongelooflijk. En dat loslaten en minder worden... Hè, ...dat komt steeds... ...steeds terug. Alles los te laten... ...wat ons vasthoudt. Een hele levensopdracht. Ja, Een paradoxaal geeft u nog Dank wel. Ja. ja, dames en heren, een kort slotwoord nog. En dat is een aankondiging van onze volgende boekwinkellezing. En dat zal zijn op zondag 20 december van 2 tot 4. En dan er, wordt er een lezing gehouden over ons nieuwe boek, Spirituele Kerst... En daar wordt u meegenomen in de innerlijke betekenis van kerstmis en oud en nieuw. En hoe u zich op deze periode ook dan voor kunt bereiden. Dus 20 december, zondag 20 december van 2 tot 4. En dan tot ziens. Vier boeken zijn. Ga ik er één van kopen? Mijn Ellie? Kijk, ik heb er hier. Oh, een.